Ze gaan naar het station en waar die zegt dat we verkeer. Dat er man aan alle zijden ze sluimer is. En dan roept zij uit, nou, kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast de dild, met brede vrede, sfeer haar vaaier op gewoon. Maar Potter roept ze gier, de zee zit in me op, we gaan naar zand Goedemiddag, luisteraars. Dit is het programma ZFM Oud-Zandvoort. En dit is alweer aflevering 43. Mijn naam is Jan Kool. En in de studio zijn aangeschoven Anke Joustra Brokmeijer. En. Uh, Arie Koper van Kees. Uh, Kees Sloffen. Ja. En, en wat was het nog meer? Oh, sorry. Wacht even. Ik zet. Uh, ja. Je hebt de schijf open ja, ja, ja. Arie van Keesie van Arie van Joppie van Klaas Slof. Dus ja. het gaat al een paar dagen ja. terug. Ja. ja.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 Ik stelde net voor om verder te gaan met Pod Casey. Maar zullen we eerst een nummertje draaien? Ik vind het en goed. We gaan nu muziek draaien. doll, a mill, a tulip, tulip, tulip and a wooden shoe. A doll, a meal, yes, sir, a chulip, een een dag, dit dag, kan shulip. draaien. Dit dag, staat stil. een dag, een dag, een dag, een een dag, een kost een dag, dat is een wel te doen. Tulip, Als u bent in York, u een mooie een een mooie een en een dag, een dag, een dag, hangt u een dag, een een A dag, a mil, sir. a chip chip chip. and dag, a dag, een dag, een een dag, een dag, een een dag, een dag, een dag, een een dag, een dag, een een dag, een dag, een een een een een een een we hebben in in, in How much? Very chip, chip, chip. Adolf, yes, a proefen door. We hebben Het winkeltje staat vol. Adolf, yes. Mr. Mr. Seventy made a, a home them. A souvenir made a life And he's got so much Very cheap, cheap, cheap A mill, a tulip, tulip, tulip And a wooden shoe A ball, a meal A tulip, tulip, tulip And a wooden shoe A mill, a, a, a tulip, tulip, tulip And a wooden shoe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 Uh, corriewagens, uh, schalen Corriewagens, grote... wat zijn corriewagens? Dat zijn die, wat tegenwoordig uh, Bolderkar heet geloof ik ja, ja, ja, ja. Die grote wielen waar je je kind in kunt leggen Als je naar het strand toe gaat ja? Maar Pottekees was eigenlijk een heel ouder wetswinkeltje En uh, was, die meneer heet er niet Pottekees natuurlijk van zijn eigen naam Maar zoals gebruikelijk op Zandvoort uh, Heeft iedereen een, een bijnaam Noemen we Zandvoortse adel Ja. In het begin van de uitzending Is het al te sprake gekomen bij mijn uh, staan. Maar Pottekees heet eigenlijk Keur. En dat winkeltje zat op de hoek van de kerkstraat Bakkerstraat. De Bakkerstraat is de straat waar nu het VVV-kantoor zit. Ja, Even ter plaatsbepaling voor de mensen die Zandvoort... Uh, nou, niet al die kleine straatjes. Want Bakkerstraat in het begin... Ja, ik wist nog waar het was. Maar echt mensen, Bakkerstraat, Bakkerstraat... Ja, ja. Dat, dat weten ze dan niet, omdat het te klein is. Ja, het is klein het, het, het is wel ja. zo'n stukje wat uh, aanstaande uh, dinsdagavond uh, ook voorbij komt hè, in die ronde tafel. Dat zal vast. Ja. Nou, op zich wel. Maar dat was dus een... een ja, een, Als je er binnenkwam, dan wat je, links had je een rek met alsig kaarten. En toen ik pas begon met het verzamelen van alsig kaarten, heb ik daar ook een aantal kaarten vandaan gehaald. En die zaten dan ja, langs latjes op de muur met een elastieke dingetje ja, ja. ervoor. Ja, en toen kocht je voor, voor 10, 20 cent kocht je een, een alsig kaart. Ja, Tegenwoordig moet je daar niet meer om komen, want het begint met een euro, geloof ik. Of... Op zijn minst. Ja, maar...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 En de inzending van mevrouw van der Schelde ja, uit de, uit, uit ja. de Haltestraat, uh, die is bekroond, hoewel uh, volgens de stukken, en als ik lieg, lieg ik in commissie, uh, dat dat uh, toch eigenlijk nog niet helemaal aan de doelstelling uh, voldeed. Maar dat won de prijs. En wat ik ook las in dat artikel was dat de eerste uh, die het. Uh,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 Uh, manier om dat kostuum weer tentoon te stellen. Ja, het was uh, een ja, is ook een trommeltje waar, ja. het, waar, waar het op afgebeeld staat. Precies. En ik weet inderdaad dat we het in de klink uh, in de Grijs Verleden, een aantal jaren terug, net wat Jan memoreert, een heel artikel daarover ja. geplaatst ja. hebben. ja. ja.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 Uh, nou ja, na de oorlog, uh, dan, dan, dan zit er veel voor. Ja. Ja, ja, precies. Ik bedoel, er zijn zoveel... Uh, Dat zijn details. Details. Hè. Ik bedoel, de oude watertoren, de nieuwe watertoren, ja. groot badhuis. Hè, uh, de, de, dan is het voor 43. Maar nou ja, trouwens, al die hotels uh, ja. langs de boulevard. Ook de strandweg. Uh, ja, het, ja, het koerhuis. Is, uh, het koerhuis, het oude koerhuis, ja. 13 afgebroken. Nou, er zijn dus heel veel... Uh, ...landmerken als het ware... ...waaraan waar je dus iets kan dateren. Ja. ja. Uh, hè, passage... ...afgebrand in 25... ja, dus, ja, ja staat hij erop. Natuurlijk is wordt nou het daarna nog uh, steeds gebruikt... ...maar uh, in ieder geval... ...je hebt gewoon houvast... ...aan de plaatjes. Ja, Wat is nou het meest... Uh, ...voorkomende... ...van al die plaatjes? Want je strand, hebt... Gewoon strand, de strandweg... Er stonden een aantal gebouwen. Uh, neem Petroviets bijvoorbeeld. Die zat vroeger op de strandweg. Nou, dan had in de Kerkstraat. En zo zat dat er Dat nog... was de, ijs, uh, ja. de ijswinkel. Klopt. Uh, en je had nog een aantal hotels ook aan de strandweg. Je zag natuurlijk vaak Hotel Dorange. Dat, dat was een mooi hotel. Dat lag ook direct aan de kust. Groot Badhuis zie je weer wat minder. Ja, dat zijn de geëigende plaatjes. Uh, zo ga je in dorp komt met de afbeelding van de Kerkstraat. Zie je wat minder. Raadhuis zie je weer wat meer. Ja... Uh,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 Dat zijn natuurlijk algemene items. En uh, in de fabriek werd er Zandvoort, Katwijk, Moordwijk, Nou Ja, dat was en natuurlijk wel. wat meer een deel Zandvoort. Want Zandvoort was, naast Scheveningen, de place ja, to be. Precies. En Katwijk en Noordwijk, ja leuk, maar uh, geen treinvermindering. Maar er was dus één item. En inderdaad, daar viel dus mijn oog op. Want daar stond het postkantoor. Ja. Nou, gebouwd 1899. Dus dan weet je weer dat het... Uh,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 Ja, toen ja. heet het nog Tremplein. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja vandaar ja. mijn verwarring heeft je. Ja, ja, los Jeroen, ja, met met hele lange planken met met zo'n allemaal koppen en schouters op. Ja, er gebeurde wel eens wat natuurlijk.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 Maar omdat het aardewerk is, en dat kun je ook een beetje zien aan de kleur, want het is rood, uh, is het heel kwetsbaar. Rood bakkende klei, hè? Ja. Tussen, ja. Maar dat is een heel apart dingetje, Jan. Ja, ja, dat heb je gelijk ja, ja. in. Ontzett... Het staat, dat staat gelukkig ook een beetje apart. Je, je, je ja, het dat heb echt... je goed gedaan, ja? Je, nee, dat heb ik niet gedaan. Dat heeft een ander mogelijk. Ook dat jij dat ja, gedaan nee nee, nee nee, nee ik heb niet alles gedaan. Oh, <laughs> nee, okay. we, we moeten Jan uh, een compliment maken, want uh, hij heeft...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 Ja, en, dat, en dat daar, kan, daar, Ik heb het er niet geteld. Ja, ik nee, weet wat erin staat. Hij vier, weet het, het Hij heeft, vier, een, het heeft vier vitrinee. Maar, maar er, er is nog een andere vitrine. Ah, die platte bedoel je. nee Wel een hoge, maar die staat in die grote zaal. Daar staat een heel klein potje. Dat is niet uit jouw collectie. Het is een, een houten uh, potje. Een, een vaas. Ja, een soort, soort een, drinkbekertje. Uh, dat ja, idee ja, dat heb ja, ik. Maar ja. het is van hout. En dat vind ik toch wel vrij eruit zien. Het is ook oud volgens mij.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 Ja, uh, maar uh, gaat er komen hoor. Maar dan uh, moet uh, ik nog even wat tijd van leven hebben. Maar, ja, zo ik, is het. Ik, ik wil daar nog even op inhaken. dat Een uh, grootste gedeelte is jouw collectie. Maar er staan natuurlijk ook dingen uh, ingebracht door andere zandvoorten. Ja, ik zag bijvoorbeeld die watertoren. Dat is een echt fantastisch object, de zilveren watertoren. En die is gelukkig bezit van het museum. Ik zou zo'n ding thuis niet willen hebben. Want het is dusdanig kostbaar, ja, niet alleen aan zilverwaarde, maar ja, tegenwoordig, uh, je weet het, ze pikken alles. Ja, ja maar ik, ik zie er ook klein, een klein zilver uh, lucifer doosjehouder, uh, dat komt bij een familie vandaan. En, en daar staat zandvoort ook uh, ja, ja, die, die is al bij mij vandaan, die ja. maar, Oh, Maar dat doosje was het niet van Aaldert? Ja, de ja. ja van de familie Stoblaard. Ja, van de familie Stoblaard is dat. Nou ja, een en, van en, de heren... Ja. Ja. Ja, en nou, er hangt gelukkig een hele lijst uh, op diverse plaatsen uh, bij de tentoonstelling. Waarop staan, staat wie allemaal de gulle zijn. Want dat zei Sabine ook dat.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 Misschien is het wel in de collectie van het museum, want toen we begonnen met de tentoonstelling eh, erover te praten, toen hadden we al, stonden er al heel veel voorwerpen ja. van Zandvoort die in bezit van het museum waren. Nou, ook hele mooie ja. objecten, ja. Ja, absoluut. Prachtig. En daar is het museum dus wel uh, heel belangrijk voor, hè, voor de dorp dan. Natuurlijk. Ja, ja dat, zeker uh, weten. En dat, uh, dat laten we extra zien. Ik stel voor dat we nu nog even naar de muziek gaan.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 dat was uh, een, een gezellige tijd. koffietijd ja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 uh, vereniging of, of een aantal mensen die de, die hotels gekocht hadden en voerden dus mijn schoonouders uh, de directie. Ja. Het hotel was dus niet van hun, maar en... zij waren daar de, de zetpaas zou je nu zeggen. Okay. De ja. precieze locatie waar het stond. Uh, oh, uh, de precieze locatie is op die hoek waar nu het strandhotel staat. Daar stond zijn post. Want die foto die jij dus uh, uh, zei, die was verwarrend. Daar zie je dus het groot badhuis en dat stond ongeveer op de plek waar Bouwers heeft gestaan. Dat ja. heet ook het Badhuisplein. Ja. Het casino is nog een deeltje, de rest is onbebouwd. En aan de andere kant van de straat stond dus zijnpost. En Noordzee stond dus iets verder de boulevard op. En schuimt daarachter natuurlijk boosiet. Ja. Ja.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 En meneer Kaufman die vond uh, om zijn Duitse gasten te behagen. het uh, wat chicker als hij zijn hotel Von Kaufman. Ook dacht ik dat hij Von Kaufman heette. Nee, heet hij heette oh, dus okay. absoluut geen grappig. Von Kaufman. Ja. Maar dat was om de Duitse adel naar zijn hotel te oh, trekken. Dat lukte vrij hard. Ja, dat ja, lukte ja, Het was ja, een ja. goede kaufman. Ja. Ik, ik heb daar wel kaarten van. En daar staan inderdaad Prins Hut, Prins Eugen of weet ik veel wat. Ja. Dat is wel, wel grappig. Ja, en ook ja. uh, kun, kun, keizerin Elisabeth heeft daar gelogeerd, hè? Ja. We kunnen dingen zien, hè? Die, die nog van elkaar van zijn. Ja. Die staan in die grote vitrine, volgens ja, mij. Hotel de Orange en ook het, de schrijfmap. Uh, die ja. uh, Ik denk op de kamers lag, uh, hebben we nog. En uh, ja, van Hotel Bouwers, wat ik net noemde, hebben we ook. Serviesgoed.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 Ja, en hij kwam op Zandvoort, uh, meneer Driehuis, omdat hij uh, zeester uh, uh, ja, ophaalde. Uh, want hij verkocht hij, want hij kwam uit, uh, ja, uit de Bollestreek ja, aan nou, de tuinders daar. Als mest. Als mest. Ja, ja. ja, ja. Grappig. Maar goed. <laughs> Kom uh, daar nou eens om. <laughs> ja. we, we kunnen niet alle hotels uh, nee, doornemen. Nee, nee. We uh, hebben uh, het, ik stel we... voor dat we nog even naar de muziek gaan. En daarna komen we terug met nog een paar vitrines.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 Nou, volgens mij waren dat de tonen van Toet Stillemans. Uh, uh, uh, uit de tune van Ja, Jazeker. We hebben in het, uh, uh, het laatste stukje waar we het over het museum hebben.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 Maar oh. ja, om nou alles weer opnieuw op lijst te gaan zetten, voel ik niet echt praktisch, dus het heb ik niet gedaan. Ik heb er onder andere ook een vaasje erbij, ik heb er een bekertje bij, ik heb er een prespapier bij van het raadhuis, mooi, uh, parelboer, echt leuk. Maar de lepeltjes, ja, dat is wel het grootste gedeelte van de collectie. En dat, nou, uh, well, ik geloof dat het wel voldoende is. En hoeveel denk je dat er? Dit, dit zijn hè? er zo'n 150 verschillende.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 Eerst wat ze deden was naar de Anselkaartenwinkel lopen, heb ik gelezen, rond 1910, om zoveel mogelijk Anselkaarten te kopen. Maar er kwamen natuurlijk ook lepeltjes bij. En afhankelijk van de, de, de grootte van je portemonnee kon je een gewone kopen, of een hele mooie zilver, Ja, toen waren die ook al niet goedkoop, want dat ene lepeltje wat ik uh, dan heb, dat kostte het maatloon van een gemiddelde arbeider. Ja, ja kan je moet je echt praten we uh, over geld hoor. Ja. ja.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 En het is ook heel fijn maakwerk van het porselein. En om dat klokgaaf in handen te krijgen is uh, Ja, maar vaak dat heeft heel erg het heeft ook lastig. een soort kant uh, als hand, ja, he, helemaal open Gevlochten of gestoken. En je hebt ze in het klein, heel klein, ronde dan, met een leuk afbeelding erop. En, maar ik ben blij dat ik ze heb. Ja, ik kom maar ook prachtige manden. Ja, ook hele grote. Uh, een een soort broodmandachtig uh, ja. uh, en... Uh, ja, ja dus ik toevallig vorig jaar heb ik die ene grote rode gekocht. Die de kijkers, of die kijkers moet je mij horen, die de <lacht> luisteraars kunnen zien. En die kocht ik op de Drevenhalen, in Haarlem op de, de rommelmarkt die er zo eens in de maand is.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 Dat zal toch wel lukken een keer. Nou ja, je kunt moeilijk de, de glas- en loodraam uit de draad uit slopen. Ik geloof niet dat ze daarvan geporteerd zijn. Hoor. Nou dat ja, wel ja <laughs> we kunnen het voor een week lenen. We ah, ja, zitten ook <laughs> nog bij, bij, bij de HEMA, het zit er een paar achterin. Ja. Ik wil de luisteraars nog even erop wijzen. Dat als ze bij die vitrine van die, van die lepeltjes staan, dan moeten ze zeker ook even op de wand kijken. Want op de wand staan, echt heel leuk...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 Inmiddels. Het houdt niet het, op hè Ari. Ja, maar het is leuk om te ja, bewaren Ik wil ja. even inbre uh, inbreken Inmiddels heb ik de eindtuning ingezet Anki, we gaan nog even naar de afkondiging van de ronde tafel hè. Die zou ik ja. nog even aanhalen Ja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 Uh, uh, over uh, nog een keer uh, groot badhuis, de watertoren, het badhuis, de Koerzaal. Nou, kortom, een heel interessant boekje wat u bij Brune kunt krijgen. Ik geloof voor 995. Daar heeft u he? heel veel informatie uh, over. Uh,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 We, ja. gaan, uh, we gaan eruit. Dankjewel.